Slam FM Foonfuck. Foonfuck. Dan is het tijd voor het moment waar je over mee moet kunnen praten. Dus Slam FM Foonfuck. Stel, je krijgt een kind. En dat kind was niet helemaal gepland. Hoe noem je zo'n kind dan? En kan je die zomaar alle namen geven? Dat checkt de kerstverse vader vandaag in de Phonevak bij de gemeente. Gemeente de goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, hallo, goedemorgen, mijn meneer Doen. Uh, ik, uh, mee, ja, mijn vrouw is net bevallen. Ik ben ja. nog een beetje uh, flabbergasted, hoor. van een gezonde dochter. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ze hebben natuurlijk hartstikke blij mee. Uh, nou had ik alleen even een vraag over de namen. Want we hebben drie uh, voornamen, zeg maar. Ja. En uh, nou schreef ik ze net op. We waren hartstikke blij mee dat we die namen hadden verzonnen. Ik schreef ze net op met de achternaam erachter. Maar ik, ik weet niet of u datzelfde heeft. De eerste naam is HDW, Dat is een afleiding van Hadewig. ja. Uh, Bethany is de tweede naam. Van Bethany, maar dan de, de Nederlandse versie. Hadden we verzonnen. Zijn nogal van de originele namen. En derde is Kun. Kunnen? Kunnen. Dat is, uh, dat is een Zweedse meisjesnaam. Kunnen. En, uh... Hoe schrijf je dat? Uh, K-U. Met zo'n uh, tremaatje erop. Ze hebben een dubbele punt boven. Ja. En dan N-N-E-N. -N -E -N. Eigenlijk als Nederlandse Kunnen, maar dan met een tremaatje. Met een... Ja. Ja, goed, een, een vraag vraag of die namen kunnen. Ja, in combinatie met onze achternaam. Ja, nou, dat ligt aan u zelf, als u dat wilt. Daar Alleen... kunnen wij niet over beslissen. Wij <sus> kunnen wel zeggen, van uh, denk erover na... dat het kind dus daar later geen last van heeft. Nee, maar dat is het probleem juist. Maar ik wil, ja. ik wil het ja. namelijk weten als u de namen achter elkaar opschrijft... of u hetzelfde probleem krijgt als ik. Ja, wat heeft... Wat, wat, wat, wat, als dus schrijft u ze naam... dus op. HDW we nee, schrijf... beter niet kunnen. Ja, dat zou ik niet doen. Niet doen? Nee, dat zou ik niet doen. Waarom niet? Nee, dat, dat, kunt het... u, dat kunt u zelf ook invullen, u, ben, u ja, nee, bent maar... er zelf inmiddels middel van achter, hadden we ja, nee. niet kunnen doen. Hadden we beter niet kunnen doen, ja, omdat precies. dat is een ongelukje, wij dachten dat is leuk. Ja nou, dat het... zou, zou ik niet doen. Dus hadden we beter niet kunnen doen, zou... Ik, zou niet, ik zou het andersom draaien. Maar zou u het weigeren? We kunnen het eventueel weigeren, maar we gaan nu wel. Even... Er wordt wel een discussie daarover. Ja, tuurlijk, ja. ja. Ja, omdat nee, wij dachten het is, het was ongepland, het was eigenlijk een ongelukje en we hebben er eigenlijk geen geld voor. We zijn wel blij met de geboorte, maar toen dachten we: nou, misschien leuk, hadden we beter niet kunnen doen. Nee, dat zou ik niet doen. U zou het afraden. Ja. U denkt daar, wordt, daar krijgt het kind last mee, worden mee gepeste. Ja, dat wordt, dat wordt, later... wordt er gek mee aangestoken. Ja. Oh. Ik zou het niet doen. Ik zou een andere naam zoeken hadden ook nog uh, Meerte hadden we ook nog Meerte. Meerte ja dat is een leuke naam is dat leuker ja meer te doen oké okay, dan kom ik er zo aan ja dank u wel hoor goed zo tot ziens dag meer Slam FM phonefuck